Staatssecretaris Bleker en staatssecretaris Atsma willen een nieuw mestbeleid. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met het bedrijfsleven. Kern van het systeem is dat elke veehouder met een mestoverschot... een deel moet aanbieden bij erkende verwerkers, zegt Bleker. Mest is als het ware tot nu toe vooral alleen maar als een probleem gedefinieerd. En achtervolgt ons al jaren. En is ook niet goed voor het imago van de agrarische sector. Volgens Bleker is het nieuwe systeem goed voor het milieu... en biedt het ook kansen voor vernieuwing van de branche. Finland heeft ingestemd met de uitbreiding van de bevoegdheden... van het Europese noodfonds. Een van die bevoegdheden is het opkopen van staatsschulden. Nu doet alleen de Europese Centrale Bank dat. Het aandeel van Finland in het noodfonds is verder verhoogd... van 8 naar 14 miljard euro. De uitslag van de stemming in het Finse parlement was 102 tegen 66. Een belangrijk resultaat, zegt correspondent Rodin Creton. Er is nu een belangrijke hindernis genomen omdat de Finse regering heel erg sceptisch was tegenover dat noodfonds. En dat heeft voor een groot deel te maken met de ware Finnen. Dat is een nieuwe anti-EU-partij. Eén op de vijf Finnen stemt op die partij. En de ware Finnen zitten niet in de regering... maar die drukken ja, heel erg een stempel op het beleid. Negen van de 17-euro-landen hebben er nu mee ingestemd... dat het Europese noodfonds meer bevoegdheden krijgt. Morgen stemt het Duitse parlement erover... en ook de Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een akkoord over sancties tegen landen die de begrotingsregels niet naleven. cda Wortman onderhandelde namens het parlement met de Europese Commissie over het akkoord. Ze spreekt van een revolutie in het Europese economische bestuur. Landen die de begrotingsregels in de toekomst overtreden kunnen boetes krijgen. Volgens Wortman was de huidige crisis voorkomen als er al sancties opgelegd hadden kunnen worden. De dierentuin van Leipzig heeft de schele buidelrat Heidi laten inslapen. Door haar schele ogen werd Heidi een nationaal knuffeldier. Op Facebook had ze drie keer zoveel vrienden als Angela Merkel. De laatste wegen bewoog Heidi door allerlei ziektes nauwelijks nog. Het weer zonnig met maxima van 20 graden in het noorden tot 25 in het binnenland. Tot en met het weekende blijft het zonnig en warm nazomerweer. A ah, en weer bij de verkeersinformatie. Fielen staan op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... tussen Stroe en Voorthuizen. 7 kilometer. Dat zijn opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is nog dicht. Technisch onderzoek. Na een ongeluk vanochtend op de AC van Luik naar Maastricht... Er staat 2 kilometer file bij Maastricht. En ook een ongeluk op de A27. Utrecht richting Gorkem, Verknopen met lunette 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen...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 Vandaag bij NUON zoeken wij energy trade analisten, IT consultants, medewerkers klantenservice en meer. Kijk op Vandaag bij NUON.nl. En wat doe jij vandaag? NUON. Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.nl.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 In een nieuwe campagne voor jonge automobilisten maakt onze overheid gebruik van deze artiest. Die op internet al wekenlang razend populair is. met een liedje over Romana en een scooter. Ethicus Theo Boer, jij gaat het daar straks met ons over hebben. Wie is het? Uh, Ines is een uh, muzikaal zeer begaafde jongen uit Friesland. die uh, een, een lichte verstandelijke beperking heeft. en die uh, uh, een hele volksstam in Nederland. Uh, uh, eigenlijk enthousiast weet te krijgen met zijn muziek. die uh, behoorlijk uh, uh, grappig is, eigenlijk wel. En waar gaat het uh, gesprek dan straks over? Uh, het gesprek gaat straks over het feit dat uh, de overheid. Uh, Rienes nu eigenlijk heeft ingehuurd voor een actie. Dat heet to to drive. en Dat betekent dat jongeren vanaf 16 jaar inmiddels uh, al rijlessen mogen gaan nemen. Uh, en vanaf 17 samen met een volwassene in de auto mogen rijden. En daar gaat, uh, Rinus gaat proberen om de jongeren inderdaad in de auto te krijgen. Ja, maar jij bent ethicus, dus je hebt daar vast vragen bij dan. Ja, ik heb dus twee soorten vragen. De eerste vraag is uh, wat doet Rienus zelf en hoe voelt hij zich daarover? Ik heb begrepen dat we ook een, een lijntje ja, met uh, Rienus hebben. kunnen met bellen, Dat ja. lijkt me geweldig. En het andere is, een hele andere vraag namelijk, wat de, of de overheid zich op deze manier moet inlaten met, met deze actie. Oké. Okay. Vanuit Brussel is straks bij ons de gast... de demissionair premier van België, Yves Le Term. Hij uh, stapt op binnenkort. We weten niet precies wanneer hangt er hangt vanaf wanneer er een nieuwe regering is... in België, maar in ieder geval in december... om adjunct secretaris-generaal bij de OESO te worden. En we vragen hem wat hij daarvan verwacht en uh, hoe hij uh, tegen het politieke gekrakeel in België aankijkt. Ja, als zwangere moeder hoop je natuurlijk dat je kind minstens topsporter... of premier van België wordt, maar dat kan ook anders uitpakken. Tekla Rondhuis die schreef een boek over haar zoon, 38 jaar is hij. Mevrouw Rondhuis, wat is hij geworden? Ja, hij is gewoon Mongool geworden en gebleven en geworden. Even over die term Mongool. Ik heb geleerd de afgelopen jaren dat ik dat eigenlijk niet meer mag zeggen... maar ik moet praten over mensen met het syndroom van Down. In de titel van uw boek gebruikt u ook de term Mongool. Ja. Doet u dat bewust? Uh, ja. En waarom? Op die uh, omdat ik graag het beestje bij zijn naam noem. En uh, omdat ik een beetje achter de troepen aanloop, graag. Als het over uh, woordgebruik gaat. Uh, in het begin hebben we mensen met syndroom van Down. Uh, geestelijk gehandicapt. Nee, eerst zwakzinnig, daarna geestelijk gehandicapt. Daarna verstandelijk gehandicapt genoemd. Verstandelijk gehandicapt klopt natuurlijk veel beter, want de geest is veel omvattender dan alleen het verstand. Um, maar ik heb ge, het, het, het viel mij op dat mensen, gewoon het publiek.. Um met het woord geestelijk gehandicapt... een beter beeld hadden. Uh, en zo uh, probeer ik... Uh, lief, beter aan te sluiten bij... Uh, nou ja, bij het beeld wat mensen hebben... en bij het in, in het gewone taalgebruik. Ja, ja. dan... Maar als het woord Mongool... zou je ook beledigend kunnen zien. Dat ervaart u dus niet zo? Nou, dat is het voordeel van dat ik de moeder van deze jongen ben. Uh, niemand zal mij uh, verwijten... dat ik uh, beledigend ten opzichte van mijn zoon wil doen. Ik hou zielsveel van hem. Uh, maar juist door hem dan een beetje... Door dat een beetje te triggeren, zeg maar, uh, uh, wordt ook duidelijk de, de dubbele positie die ik ten opzichte van hem uh, inneem aan de ene kant. Uh uh, liefhebbende moeder, maar aan de andere kant ben ik ook uh, ja een beetje van bovenaf beschouwend en zie ik dat hij gewoon zwaar gehandicapt is. Ja, zij uw uitgever niet uh, gebruikt die term Mongool maar niet of heeft hij? Uh, nee hoor. Nee? Dat, dat heeft dat, heeft <laughs> dat ze niet gezegd. Is niet gebeurd. nee, nee. nee. Theo, je hebt ook een boek gekregen. Wat vind jij van die term? Nou, ik, het verbaast mij inderdaad wel een beetje, maar precies omdat het gaat over de, de moeder van de betrokken persoon, is dat iets wat je natuurlijk totaal accepteert. Maar ik heb echt ge geleerd, mij is echt geleerd dat ik het absoluut gewoon niet meer mocht zeggen. Dus dat het een heel scheldwoord is. Dus ik vind het, dan gebruikt u het eigenlijk als een soort geuzeterm. Absoluut. Um, uh, en dat, uh, maar Mongol is natuurlijk, ja, het is een beetje scheldwoord geworden. En iemand met down is nog, down is nog niet een schildwoord geworden. Uh, mensen met syndroom van Down uh, zijn zwaar gehandicapt. Uh, en ze kunnen aan onze prestatiemaatschappij absoluut niet meedoen. En uh, wij kunnen dat allemaal wel verbloemen. Uh, maar ik denk dat we dan vooral uh, politiek correct bezig willen zijn. En... Uh, daar, heb ik, uh, daar doe ik niet aan mee. Nee. Goed, de dichter bij de dag is vandaag Sander Koolwijk. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking aan ons? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, take it Het boek De Mongool: De Moeder en de Filosoof. En de Moeder en de Filosoof, dat bent u allebei. Ja. De Mongool gaat over uw zoon Ramon. Hij is inmiddels 38. Beschrijft u hem eens? Um... Het is iemand die zelf niet kan zeggen wat hem bezielt. En uh, het was voor mij een fascinatie om daar toch achter te komen. Uh, en dan, wat je ziet, is gedrag. En dat gedrag staat altijd in een context. Dus ik heb dus dat gedrag uh, willen beschrijven. En dan in de context waarin dat plaatsvond. Ja. En dan proberen uh, dat te duiden. Maar dat is te veel gezegd. Ik heb die duiding eigenlijk zoveel mogelijk overgelaten aan de... Lezer. Ja, want u, u, eigenlijk zegt u, ik heb een zoon van 38 en ik wil eigenlijk weten... Die niet kan praten. Ik wil weten wie hij is. En dat ja. is eigenlijk de vraag die u zich stelt. Uh, hoe, hoe ziet hij eruit, beschrijving me, zoals u nog wat laatst gezien hebt? Hij is 1,50, meter 50. hij weegt uh, 50 kilo, dus het is een, een ranke gestalte. Hij zit er, er, vind ik, ook als uh, buitenstaander... Mooi uit. Hij kleedt zich ook als een heer, dat is heel opvallend. Hij gaat het liefst gekleed in een nette broek, een licht overhemd en als het even kan een colbertje erover. Want, Want dat zo besluit ziet hij uit zelf? Uit. Ja, nou, hij, dat colbertje dat krijgt hij van mij, zoveel colbertjes hebben wij niet voor hem, dus dat krijgt hij niet aan. Maar hij vindt een blouse uh, ook prima, maar dat besluit hij zeker zelf, ja. Dus hij ziet er goed uit. Zie je ja. aan hem dat hij het syndroom van Down heeft? Ja, zijn oren staan scheef. Ja. <laughs> dus het is meteen herkenbaar dat, dat het iemand en is? Zeker als hij gaat praten, want hij kan niet praten. Nee, want hoe uit hij zich? Uh, wel een beetje verbaal, maar de medeklinkers komen er niet uit. Dus je krijgt alleen klinkers te horen. En uh, oh. dan is het de bedoeling van, de, van degene tegen wie hij praat, of van omstanders... Uh, dat ze dat een beetje... Uh, inpassen in, in de context. En dan is het ook de bedoeling... Uh, dat iemand weet, iets weet van zijn geschiedenis. Uh, want anders kun je dat absoluut niet begrijpen. En dat is vervolgens... Uh, uh, wel aardig om te vertellen. Ik heb uh, vanaf 1979... Uh, dat is het moment dat hij naar dagverblijven en naar scholen ging... Uh, schriftjes uh, volgeschreven... naar die dagverblijven en scholen... om te, in dat schriftje op te schrijven wat er thuis zoal gebeurde. En vervolgens kreeg ik van die begeleiders terug... wat uh, op school en dagverblijf gebeurde. Ja. En zo heb ik dus zijn hele leven... uitstekend gedocumenteerd, ja. kan ik wel zeggen. En op, op grond van deze documentatie... is, uh, is ook dat boek uh, ja. ontstaan. U zegt uh, ook in het boek... Uh, zijn geest is een black box. Ja. Dat suggereert dat u ondanks die schriftjes... vanaf 1979 toch geen idee heeft wat er in hem omgaat. Nou, geen idee is te sterk uitgedrukt. Maar ik kan dat niet uh, bewijzen... dat wat ik denk dat er in hem omgaat... dat dat ook zo is. Maar het, een van de lessen die ik heb geleerd... is misschien wel... Uh, dat dat voor alle mensen geldt. Want zoals wij nu als uh, rationeel verstandige mensen... met elkaar zitten te praten... Uh, uh, kunnen we nog niet zien wat daar allemaal in die in achterhoofden... Ons hoofd allemaal, uh, uh, er is geen één op één relatie tussen denken en praten. Maar bij hem is dat dan heel duidelijk, want hij kan het niet zeggen. En probeer ik via andere uh, tekens erachter te komen. Uh, maar bij gewone mensen uh, zal ik het maar even zeggen. <laughs> ja, u mag uh, het zeggen, ja. U heeft ook nog drie andere kinderen, hè? Ja, gewone mensen. En zegt u daar ook van dat hun geest een black box voor u is? Of is dat bij hen nee, anders? Nee, dat, dat, dat komt niet zo gauw in me op. Maar dat zou ik net zo goed kunnen zeggen. Want wat zij tegen mij zeggen is maar de vraag... of dat ook in hun geest allemaal af, zich afspeelt. Goed. We gaan zo met u verder praten. Ik was even afgeleid omdat ik op mijn koptelefoon hoorde dat Yves Le Terme inmiddels in Brussel is aangeschoven. We praten zo meteen met u, uh, met u verder, Tekla Rondhuis, over het boek De Mongool, De Moeder en De Filosoof. Maar eerst gaan we naar uh, meneer Le Terme. Goedemiddag meneer Le Terme. Fijn Goedemiddag. Fijn, fijn Goedemiddag. dat u er bent. Ik, uh, ja, we hebben een, een, een typisch Vlaams wedstrijdgeluid voor u. Wilt u daar even naar luisteren voor ons? Ja, Ja, meneer Leterme, wat, wat horen wij hier? Ik denk een West-Vlaams, uh, suskewiet van een vink. Ja, inderdaad. Wat is een suskewiet? <laughs> suskewiet is de verbastering, de verkorting van het liedje gezongen door een vink. En dat is belangrijk in wedstrijden. Wij hebben heel wat vinkenzettingen. En een vinkenzetting dat is een wedstrijd waarbij liefhebbers die een... Vinken in een kooi hebben... Uh, het aantal liedjes gezongen door de betrokken vink... in een bepaalde tijdspanne noteren. Ja, en ik, ik heb ook een, een filmpje daarvan uh, op YouTube gezien. Dan zie je uh, allemaal mannen en vrouwen... naast elkaar zitten met een kooitje voor zich... Ze hebben ook een stok bij zich en dan met een krijtje schrijven ze iets op die... Stok. Wat, wat, wat schrijven ze dan op die stok? Hoe gaat dat dan? Dus iedere keer dat die uh, vink Suske Wiet zingt, um, wordt er een streepje getrokken. Meestal door een concurrerende deelnemer aan de wedstrijd. Dus mm. men controleert mekaar's vinken. En je mag niet je eigen vink... Uh, eh, nee, maar... zeker niet. En na, na een uur bijvoorbeeld wordt dan de telling gemaakt... En... Krijgt de winnaar, van enfin de eigenaar van de winnende vink, die krijgt dan een beker of zo. Ja, bent u een beetje buiten adem, meneer Leterme. Heeft u gerend om in de studio te komen? Juist, <lacht> ja, ik zit eraf niet in de studio. Ik zit aan mijn bureau oh, ik ik bij. Dus, uh... Oké, okay, ja, dan vraag ik ja. ook nog van u om, om deze, deze West-Vlaamse wedstrijd even aan ons uit te leggen. E, um, ja, is het ook, uh, dat vond ik ook wel grappig om te lezen: dat als die vink vals zingt, dat dan in de vaktaal wordt gezegd, hij zingt waals. <laughs> ja, het, probleem het punt is dat uh, dat gezang van die vinken dat is aangepast aan de streek waar ze, ja, waar ze gekweekt worden. En dus je hebt effectief uh, Waals zingende vinken, je hebt uh, West-Vlaams zingende vinken. Dus het is nogal verschillend. Ja. Ja, maar... En het zijn alleen de echte authentieke West-Vlaamse circuits, die kunnen genoteerd worden. Ja. Anders wordt de vink in kwestie gedisqualificeerd. Ja, en wordt hij dan Waals genoemd? Klopt dat? Uh, dat wordt soms gezegd, ja. ja, ja. ja. Zegt dat ook iets over uh, de problematiek in België? Over de verschillen tussen al die regio's die, waar u mee te maken heeft in uw land? Maar ik zou er niet te zwaar aan tillen. Ik zou er niet te grote conclusies trekken, Maar het is wel juist dat Vlaanderen, België in het algemeen... en Vlaanderen is wel ook een, een streek waar uh, de streekidentiteit... de identiteit van de omliggende dorpen en zo, steden... dat die een rol gespeeld heeft en nog altijd speelt. Ja, is, is dat groter dan bij ons in Nederland? Dat, dat onderlinge verschil tussen die, tussen die regio's? Wij kan natuurlijk niet vergelijken, maar in contacten met Nederlanders is het juist dat het regionale soms pas later aan bod komt dan in een gesprek onder Vlamingen. Ja, ja. Over u zelf, u bent zelf sinds 1992 gemeenteraadslid in Ieper, de stad waar u vandaan komt. 94. 94, oké, oké, excuus, excuus. Gaat u dat ook blijven als u straks naar Parijs gaat, waar u gaat werken voor de OESO? Ik moet dat nog bekijken mevrouw, dus ik ben nu eerste minister, parlementslid, gemeenteraadslid, dus ik moet nog eens kijken. Waarschijnlijk uh, wordt dit moeilijk, zeker een de nieuwe legislatuur, maar ik wil dit nog bekijken ook met de mensen in IJB zelf. Ja, en wilt u het zelf? Wilt u daar blijven? Oh, ik zou wel graag een binding behouden met mijn stad, maar ik moet natuurlijk uh, zien wat allemaal verenigbaar is, wat toegelaten is en niet. Oké, okay, nou we gaan nu even op adem laten komen. Onze verslaggever André Diepenbroek, die is vanmorgen naar Ieper gereden en heeft een, uh, een rondvraag gedaan om te kijken hoe de Ipenaren nu denken over uw vertrek. Zullen we daar even naar gaan luisteren? Ja, dat is goed. Ik sta hier nu op uh, de Grote Markt voor het Stadhuis. Nou, uh, uh, kent u natuurlijk ook de, waarschijnlijk wel de meest bekende Iepenaar? Ja, zeker. Wie kent die niet? Dat is Yves Terme. Is hij een goede premier geweest, denkt u? Ik denk van wel, maar uh, je moet wel een, een keuze maken. Ofwel ga je ervoor, ofwel zeg je, ik sta er negatief tegenover. Want dat gevoel heeft u een beetje, dat hij ja, halverwege stopt. Ja, dat, ja dat, heb ik, dat heb ik wel, dat gevoel, ja. Goeiedag, ik ben Jan Mertens, de juridisch adviseur van de stad Ieper. Ik ken Yves redelijk goed. Ik denk dat Yves inderdaad eh, niet alleen ook een Yperling, een typische Ieperling, maar ook een typische West-Vlaming is. Een harde werker, maar niet altijd in het, in het voorplan, op momenten ook uh, stil. En, en an, bij andere mensen, zeker uh, misschien bij Nederlanders, komt dat wat nors over. Maar wie Yves goed kent, weet dat dat eigenlijk uh, maar schijn is en dat dat een zeer joviale man is. Ja, we kennen hem persoonlijk. Ja. Hij gaat verder. Hè. Hij gaat weg van de regering. Hè. Hij gaat naar Parijs. Misschien voor twee, twee of drie jaar dat hij dat zal doen. Uh, in het begin was er sprake van burgemeester van Nieper te worden. Maar ja, dat is nu weer te... verschoven. Ik denk wel dat het binnen uh, vijf jaar de burgemeester wordt van Nieper. Ik, ik ben je secretaris geweest uh, vroeger. We hebben vanmiddag Eve Le Terme te gast. Ik moet zeggen, de politiek van Nieper. Uh, ja, dat, uh, dat draait nog altijd toch een beetje rond, rond Yves. Het is, het is uh, onze eerste man, laat het ons zo zeggen. Wij zeggen hier bij ons, hij heeft geen zittend gat. Wat <laughs> betekent dat met dit dermen? Hij heeft geen zittend gat. Dat betekent dat je niet lang rustig blijft zitten, nog op school, nog in het uh, beroepsleven. Dus dat je regelmatig actief wilt zijn, wilt veranderen, nieuwe uitdagingen opzoeken. En dat klopt wel een beetje. Ja, dat klopt in ieder geval. Ja, ik denk dat dat klopt, maar dat klopt niet alleen voor mij, dat klopt ook voor andere mensen. De Ippelingen zijn een beetje nors, stuurs, gesloten, maar zijn harde werkers en proberen vooruit te komen in het leven. En gelden die andere kwa kwalificaties ook voor u? Nors, stuurs en gesloten? Sommige mensen zeggen dat wel, ja, maar het uh, laat aan andere mensen om daarover te oordelen. Maar wat vindt u zelf? Oh, ik denk dat dat bij mij wel meevalt. <laughs> ja. Ja. U wordt daar burgemeester, hoor ik? Men zegt dat, maar dus dat wordt uh, onmogelijk gelet op uh, de opdracht in Parijs. Maar nou, over, ik in over vijf Parijs jaar, zit, uh, toch? Ja, we gaan zien. Nog eens, ik wil daar eerst met de vrienden in Ipro over spreken. Ze hebben daar recht op. Uh, en dan gaan we samen uitmaken wat het beste is voor, uh, voor de stad. Ja. U gaat naar de OESO. Uh, ja. Dat is een instituut dat we op zich hier wel kennen. Maar wat ze daar doen... Weet u dat? Ik volg daar een Nederlander op. Ik volg daar Aartjan de Geus op. Okay, die, oh, denk ik, die bij u, die Sociale Zaken gedaan heeft. En die daar nu weggegaan is, na vier, vijf jaar. En dus de OESO is eigenlijk het uh, beleidsvoorbereidend uh, instituut... of organisatie van de industriële landen, van de industrielanden. 34 in totaal op dit moment. Er komt er wellicht nog wat bij. En het is dus een, uh, een instelling die aanbevelingen geeft... die uh, evaluaties maakt van beleid. Ja. Die niet zozeer zelf beslist, maar die uh, beleidsvoorbereidend werk levert. Ja, af en toe horen we iets van Aartjan de Geus... In Inderdaad, dan zei hij weer dat we toch de hypotheekrente uh, moesten afschaffen, uh, hypotheekrente aftrek moesten afschaffen, geloof ik. Dat soort adviezen gaat u geven. Ja, dat concrete geval heb ik niet gevolgd, maar effectief, het gaat over beleidsadviezen die toch zeer geloofwaardig zijn, gelet op, de, gelet op de kwaliteit, kwaliteit van de mensen die ze voorbereiden, de onderbouw ervan. Dus het beleid wordt wel, de beleidsadviezen van OESO worden wel gevolgd, maar er worden geen echte beslissingen om door de OESO zelf. Het zijn regeringen, ja. parlementen die uiteindelijk de beslissing nemen. Eigenlijk wordt u een soort topambtenaar dan? Ik ben het al geweest, maar uh, ja, ik, ik ga tijdelijk een jaar of uh, een aantal vijf? jaren ga ik zien. We ja, gaan, gaan zien mevrouw. dat had me bijna de verleiding gebracht. Ja. Maar waarom lijkt dat u leuk? Wel, ik ben er nu 50-51. Uh, er komt een nieuwe regering. Ik vind dat men ook ruimte moet geven aan nieuwe mensen om, uh, om hun beleid waar te maken. En ik heb altijd uh, bijzonder veel interesse gehad voor wat er internationaal omgaat. En ik denk een van de belangrijkste opdrachten nu voor heel de... De wereld die uh, open en vrij ontwikkelde markteconomieën heeft, is te kijken hoe die economieën lessen kunnen trekken uit wat gebeurd is in 2000, vanaf 2008. En hoe we ons welvaartsmodel kunnen duurzaam verankeren, veranderen, aanpassen. zodanig dat onze mensen, de bevolking, dat die een even hoge levensstandaard kunnen genieten, mm. maar op een andere manier wellicht. We hebben hier een huisethicus de gast, die is hier regelmatig, daar gaan we straks mee praten. Hij heeft een vraag aan u. Ja, mijn vraag is of, of u de overgang naar Parijs ook niet een, een, uh, gedeeltelijk maakt... vanwege het feit dat het buitengewoon vermoeiend is... om op dit ogenblik in, in België politicus te zijn. Ik bedoel, zelfs als Nederlander word ik er moe van als ik de kranten lees. Uh, is het ook voor u een stukje rust? Wel, het zijn hectische jaren geweest en ik verberg niet dat uh, ja, al wat gebeurd is... trekken en sleuren dag en nacht... Uh, ook een beetje het, uh, ja, het op zichzelf gericht zijn van de Belgische politiek. Dat je soms wel zin hebt om wat zuurstof en ruimte op te zoeken. Dus dat speelt voor een deel mee, maar het is niet de hoofdreden. De hoofdreden is echt een, een positieve keuze. Dit is geen politieke benoeming. Dit is iets wat uh, men mij voorgesteld heeft, waar men blijkbaar ja geloof in mijn kunnen wat dat betreft en het is in een omgeving die niet te ver weg is. Uh, van mijn woonplaats uit is dat eigenlijk maar één uur sporen vanuit Rijssel, dus het is ook binnen handbereik. Uh, ik hou wat zicht op België, het is ook tijdelijk. Uh, voilà. Is Zij het voor u reculé pour mieux sauter? Dat gaan we zien later. Het kan zijn dat ik mij daar zodanig goed bij voel dat ik uh, vanuit die opdracht, van één, ik ga moeten tonen dat ik die opdracht waard ben, dat ik vertrouwwaard ben, dat ik dat aan kan. En het kan ook na verloop van tijd dat ik doorga in die richting. Ik ben 50, 51 jaar. Als ik ooit een nieuwe wending wou geven aan mijn loopbaan, ik heb in België ongeveer alles gedaan van uh, fractieleider en oppositie, partijvoorzitter, minister-president van Vlaanderen, uh, vicepremier, eerste minister enzovoort. Dus ik had het wel even gezien hier wat betreft de verschillende functies. Uh, en dus uh, ja, het enige wat mij nog rest te doen is burgemeester worden, maar daar heeft misschien nog wel tijd voor. Ja, dat kan later, over vijf jaar. Nog even terug, u zei: het is interessant wat er vanaf 2008 allemaal gebeurt. Toen zijn we in die crisis terechtgekomen. Ja. Um, u, u was natuurlijk premier, maar kon niet zoveel de afgelopen tijd. Heeft u daar veel last van gehad? Had u veel meer willen doen om de economie in België uit slop te trekken? Maar ik denk dat we het behoorlijk gedaan hebben wat de economie betreft. Onze prestaties zijn beter dan die van uw land, bijvoorbeeld, in zaken, nou, nou, nou, nou, groei en zaken staatsschuld, in ah, de Terme? Um, ja, die staatsschuld is effectief begin de jaren 80 ontstaan. En daar moet nog bijzonder hard aan gewerkt worden. Maar de prestaties van de economie nu zijn echt goed als je dat afmeet aan het gemiddelde van de eurozone en de andere landen. Wat mij vooral gefrustreerd heeft de afgelopen jaren, is dat de traagheid van de besluitvorming met zich meebrengt. Dat in zaken staatshervorming, aanpassing van onze structuren, het efficiëntie laten werken van, uh, van België, dat dit uh, niet altijd gelukt is. En dat is uh, best frustrerend, maar ik ja. ben blij dat er wat doorbraken zijn de afgelopen dagen. Ja. Is het voor u uh, moeilijk om in België uit te leggen dat België bij Europa moet horen... en dus ook uh, mee moet betalen aan Griekenland bijvoorbeeld? Absoluut niet, nee. Dat heeft in het parlement heeft dat een twee uur geduurd, denk ik, dat debat. En, uh, wij zijn een zeer pro-Europees land, maar België zijn ook is door de bank genomen... Uh, verstandige mensen en die weten dus dat je als open economie eigenlijk alleen een echte goede kans hebt wanneer dat je je inschakelt in, een, uh, in Europa. Nee. Alleen sta je nergens. Met Europa sta je toch minstens ergens. En Dus mensen zijn echt pro-Europees. Uh, en betalen en voor en de Grieken, dat vinden de Belgen prima? Wel omdat het om een munt gaat en uh, wij betalen niet alleen voor de Grieken, wij betalen ook voor de exportkansen van onze bedrijven, voor het behoud van onze munt. Uiteraard moet er orde op zaken gesteld worden in Griekenland, die economische en monetaire unie die moet ook eens economisch worden, niet alleen monetair. Maar daar wordt aan gewerkt en ja, de beste optie voor de redding van de euro is dat de Griekse economie opnieuw sterk wordt. Ja, en hoe kijkt u dan naar het debat dat in Nederland daarover wordt gevoerd? De regering zegt steeds van ja eigenlijk moet er niet meer geld naartoe, pas na heel lang zoebat zeggen we dan weer ja. Hoe, hoe, hoe, hoe beziet u dat? Eén vormelijk eerst wat vorige week gebeurd is vond ik wat jammer, uh, taalgebruik en zo. Maar goed, dat is het nu. Anderzijds vind ik dat... De normaal, jaren, man bedoelt, u wil ons in het parlement. Ja, die, die ja. passage vond ik wat jammer, ook voor de stil die we, die we allemaal beoefenen als politicus. Uh, maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, vind ik dat uh, Nederland toch uh, zeer euroceptisch is geworden. Terwijl ja, Nederland uh, met een sterke economie die exporteert, eigenlijk heb je dan de keuze. Ofwel ga je Griekenland helpen en daar dus euro's aan besteden. Ofwel ga je je economisch proberen uh, competitiever op te stellen. En dus uh, ook voor een land als Nederland is er geen alternatief dan wel een sterke partner zijn in, uh, in de eurozone. Ja. We gaan nog even terug naar Ieper. En daar uh, ja. vroeg verslaggever André Dievenbroek waar de mensen meer mee bezig waren... met de schuldencrisis of met de formatie? Beiden moeten aangepakt worden, um, maar uh, ja, die politieke crisis, ik denk in het buitenland uh, lacht men ons een beetje vierkant uit op dit moment. Dus ik denk wel dat die politieke crisis echt wel belangrijk is. Ik denk eerst en vooral de economische crisis. Ik werk zelf in de supermarkt en we zien de dagelijkse cijfers en die gaan pijlsnel naar beneden. Maar ja, nou heeft het land al, uh, nou ja, al anderhalf jaar geen regering. Is dat niet erg dan? Ja, we kunnen nu al een anderhalf jaar zonder regering, dus waarom dient het stemmen dan nog voor? Voor mij, part mogen ze dat gewoon afschaffen? Ze doen toch hun, hun eigen willetje, hun eigen zin. Dus wat geeft het nog voor nut dat wij gaan stemmen? Nu heeft België eigenlijk twee crisissen. Hè. De ene crisis is de economische crisis, de andere is de politieke crisis. Ik denk dat de politieke eerst moest aangepakt worden, omdat die al zo lang meegaat hier... En dat is als een verrottingsverschijnsel in België, met alle gevolgen van dien op politiek vlak, uh, dat toch beter gekund in ieder geval, ja. En dan was ook misschien de economische crisis beter aangepakt? Maar dan waren er meer besparingen geweest. Ja, ik denk dat het ene niet kan aangepakt worden zonder het andere. Uh, als we geen regering hebben, dan kunnen we niet krachtdadig optreden tegen de economische uitdagingen die komen. Nou, de reis door het uh, stadhuis gaat verder. Ik zit nu uh, aan een bureau samen met een, een echte schepen. Wij zeggen in Nederland natuurlijk wethouder. Uh, nu gaat uh, meneer Termo uh, in Parijs werken bij de OESO. Denkt u dat hij daar nog een rol van betekenis kan spelen in de aanpak van de crisis? Yves, is iemand die wanneer hij een nieuwe job heeft zich onmiddellijk voor 100% uh, in de job smijt. En uh, hij zal zeker een betekenis hebben, ik ben ervan overtuigd. Ja, Yves Le Therme, dat waren de inwoners van Iper over u en over de crisis... en over met name de kabinetsformatie. Vandaag is het 470 dagen zonder kabinet in, in België. Uh, heeft u nou de boel onder druk willen zeggen, door, zetten door te vertrekken naar de OESO? Niet zozeer, het heeft zeker bijgedragen, maar ik denk... Uh... De belangrijkste druk is uitgegaan van het confronteren van de collega's met vervaldata, het feit dat een begroting 2012 moet worden gemaakt. Dat het een Europese top is, dat er internationale financiële markten zijn. Wow, en in dat algemeen kader heeft natuurlijk uh, mijn aankondiging dat ik uh, hoe dan ook iets anders zou doen, heeft uh, misschien ermee toe geleid dat men de zaken wat uh, sneller is gaan aanpakken. Dat ja, is een eufemisme. Heeft u dat bewust zo gedaan? Dat u dacht, nee, absoluut maar... niet. Nee. Nee? De bedoeling was dat het uh, aan het einde van die week zou bekendgemaakt worden. Maar uh, ja, de besluitvorming. Bij de OESO is dusdanig met zodanig veel mensen die betrokken zijn dat dit niet geheim kon blijven. Het is een stroperige bureaucratische uh, organisatie zo te horen. Nou was het zo dat er nee. opeens anderhalf ge week geleden opeens die formatie dan los leek te schieten. Kwam dat door uh, de handelingen van uh, formateur Di Roepo? Heeft hij dat heel verstandig aangepakt? Ik denk en het, is, uh, het kan misschien wat partijen gelijken. Maar ik denk dat uh, Wouter Beek, de voorzitter van mijn partij, heeft door te zeggen. Kijk, wij gaan nu zelf eens een voorstel doen als Vlaamse partijen. Uh, daarin een, ja, goed uitgekookt te werk is gegaan, ik denk dat dit een belangrijke stap is geweest. En dat dan de Franstalige kant men eindelijk begrepen heeft dat men best op die voorstellen inging. En vanaf dat moment was het eigenlijk uh, was het keerpunt genomen. In zo'n onderhandeling heb je altijd een moment waar mensen dan uiteindelijk het risico nemen om akkoord te gaan met iets. En vanaf dat moment is, het, uh, is er een soort lotsverbondenheid. En dit is het voordeel, uh, het pluspunt van het akkoord rond BHV. Ja, maar u zegt dus eigenlijk dat het niet zozeer meneer Roepau is die dit voor elkaar heeft gekregen, maar gewoon uw partijgenoot. Maar nou, er moet natuurlijk een voorzitter zijn van de vergadering en een formateur en die heeft best wel zijn rol gespeeld. Maar op een bepaald moment waren de onderhandelingen in een fase waarin Gezegd werd, kijk, kom nu tegen twee uur van de middag terug en uh, doe een voorstel. Wel, Beek heeft de handschoen opgenomen, heeft een voorstel gedaan dat zeer goed onderbouwd was, waar de Franstaligen moeilijk nee konden opzeggen. En ze hebben ook uh, niet nee gezegd, maar een, voor, een voorstel dat het eigenlijk goed is voor Vlaanderen. Ja, en dan uh, lijkt er nu een kabinet te komen. Op wat voor termijn is dat er dan? Is het nu ook een kwestie van even snel doorwerken en, er, en komt er kabinet of komen er nog meer hobbels, denkt u? Ik heb vanmorgen een gesprek gehad met de formateur. Bedoeling is dat men volgende week begint met de echte onderhandelingen voor een echte regeerakkoord. Hè? De Want echte onderhandelingen is... bent u toch al 470 dagen bij Nee, weer... maar hey, dat, oh. dat ging over de institutionele hervormingen. Oh. En dus ik geef toe dat dit lang geduurd heeft. Maar dus nu vanaf maandag gaat men beginnen met de begroting, met justitie, met de klassieke beleidsdomeinen. En mijn aanvoelen is dat dit op een uh, vijf, zestal weken moet kunnen rond zijn. Oké, okay, dus zo een beetje op het moment dat u naar Parijs vertrekt, is er een nieuw kabinet in België. Voilà. Oké, okay, nou heeft u goed gepland. Als u nou eens <laughs> terugkijkt als, als, als, als premier, op, op uw tijd uh, als, als premier, de, de prijs van het premierschap, hoe, hoe, hoe, hoe valt dat uit voor uzelf? Wel, het is een vrij hoge prijs geweest. We hebben ook uh, op die drie jaar tijd hebben we evenveel en meer moeten doen en evenveel en meer problemen voorgeschoteld gekregen dan andersom in een decennium. Hè? Dus de bankencrisis, de crisis van 2008. We hebben twee sociale akkoorden moeten opleggen aan sociale partners. De ene keer met geld, de andere keer door het echt verplicht te maken via wet. We hebben een heel de nasleep gehad van de crisis. Dus er is, er is Libië geweest ook, Afghanistan. Dus er is bijzonder veel op ons afgekomen. En ik denk door de banken te redden en te zorgen voor een goede economische relance, waar we beter presteren als economie dan onze omringde landen, denk ik dat de eindbalans al bij al positief is. Met natuurlijk die frustratie dat we vier jaar hebben moeten bakkeleien om een akkoord rond de staatshervorming ja. te krijgen. Nu geeft u antwoord als premier, ik vroeg het u eigenlijk als mens, als u die balans opmaakt. Het is uh, denk ik vooral, op de, omwille van de wijze waarop ik het uh, uitoefen, is het wel roofbouw op uw, uh, op uw gezondheid, op... Uh ja Het gaat heel diep. Hè. Ik woon ook uh, in Ypres, dus verplaatsingen enzovoort. Uh, de wijze waarop we het gedaan hebben is heel slopend. Maar het is een land denk ik, dat uh, bijzonder veel mogelijkheden heeft... maar dat bestuurlijk niet evident is om, uh, om samen te houden. nee Maar dat betekent dus eigenlijk dat u uzelf en uw gezondheid opoffert voor een land. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja, dat is wat overdreven, maar er is best wel wat uh, inspanning voor nodig geweest. Hè. Het klinkt bijna alsof u er spijt van heeft. U zegt een hoge prijs, het is slopend, ik ben gefrustreerd. Nee, maar u vraagt mij de afgelopen drie jaar, ik herinner mij, het dieptepunt van die vier jaar is toch toen ik in het ziekenhuis lag en uh, toch echt in de problemen was. En, en ik bij mezelf de vraag toen heb gesteld van ja, wat, uh, wat maak je nu van je leven? Hè? Wat is wat waard? Wat is die waardenschaal? En uh, dan ga je toch twee keer nadenken. Maar nog eens, het is een zeer positieve balans, een zeer positieve ervaring. En uh, ik hoop dat de opvolger met een even goed gevoel de komende jaren het land kan besturen. Ja, maar u zegt het zo somber hij komt ik uit yper, het he? niet somber hoor. Het is het klink... wel gemeend en het is niet somber. Dit is een fantastisch mooie job. Uh, ik ben heel blij dat ik het heb mogen doen. En uh, Bon, u wacht een andere uitdaging. Goed, nou, daar wensen we u dan heel veel dankjewel, succes mevrouw. bij. Meneer de Terme. En uh, hartelijk dank dat u uh, bij ons in de uitzending wilde komen. Dank u wel mevrouw. Dank u wel. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder met Tekla, uh, Tekla Rondhuis, die een boek schreef over haar 38-jarige zoon met het syndroom van Down. Theo Boer, met hem gaan we het hebben over zanger Rinus. En we nemen dus afscheid van premier Le Terme. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Trudy Vendrich. Radio 1: Het NOS-journaal. Er komt een groot onderzoek naar kinderen die kanker hebben gehad... en de gezondheidsproblemen die deze groep op latere leeftijd krijgt. 6000 ex-patiënten die tussen 1965 en 2000 zijn behandeld... krijgen een oproep. Van de kinderen die kanker krijgen overleeft tegenwoordig 80%. Driekwart krijgt later last van andere, vaak levensbedreigende ziektes. Oncologen willen weten hoe dat kan worden voorkomen. Peter van Um wordt volgend jaar juni als commandant der strijdkrachten opgevolgd door generaal-major Tom Middendorp. De 51-jarige Middendorp is nu directeur operaties van de Defensiestaf. Hij was onder meer betrokken bij de missies in Bosnië, Afghanistan, Irak en Macedonië. In 2009 was Middendorp commandant van de Taskforce Uruskan. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een akkoord over strengere sancties tegen landen die de begrotingsregels niet nadeven. CDA-onderhandelaar Wortman spreekt van een revolutie in de Europese economische bestuur. Landen die de begrotingsregels in de toekomst overtreden, kunnen straks boetes krijgen. En een ruime meerderheid van de Tweede Kamer... steunt de nieuwe verlenging van de NAVO-missie in Libië. Sinds eind maart zijn onder meer Nederlandse F-16... en de mijnenjager in Libië actief. De missie is nu met drie maanden verlengd. Gedoogpartij PVV en SP blijven tegen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... staat file tussen Stroe en Voorthuizen 6 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht... En daar 27, Almere Utrecht. Bij Beeldhoven, 2 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Theo Boer En met hem gaan we het hebben over deze man. Rinus die rijdt mee. Hey! Rienus dus. En met Tekla Rondhuis gaan we praten over het boek... De Mongool, de Moeder en de Filosoof. U kunt reageren via Twitter. Dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Of ga naar onze website dag.nu. Tekla Rondhuis. Aan het begin van de uitzending hadden we het al even over uw boek... De Mongool, de Moeder en de Filosoof. Over uw zoon Ramon, 38, met het syndroom van Down. U vertelde toen al een beetje hoe hij... Uh in elkaar steekt en hoe hij eigenlijk niet goed kan communiceren. Althans, niet op de manier zoals wij dat gewend zijn. En niet in, verbaal. Niet verbaal. En in uw boek gaat u op zoek naar wie hij eigenlijk is. Um, u heeft al drie andere kinderen. Ik uh, heb in totaal vier kinderen. Vier kinderen. Uh, kun, weet u, kent u uw andere kinderen beter dan uw zoon Ramon? Dat denk ik niet. Want als je het hebt over uh, het kennen van je kinderen... dan ga je niet af op wat ze zeggen. Uh, dat doe je wel... Uh, dat doe ik wel bij u en ja, u bij kunt alle, ook niet anders? alle mensen die in de samenleving een rol van belang spelen. Uh, maar met je kinderen werkt dat anders. Hm. Maar hoe bedoelt u dat? Daar, daar kijk je verder of daar kijk je anders naar? Uh, allebei, denk ik. Uh, je gaat af op uh, gedrag, op uh, omstandigheden, op... Uh, je bent jezelf ook niet uh, een objectieve waarnemer, denk ik. Um, je, als opvoeder uh, ja, heb je bepaalde doelen, denk ik. Ja, dat is natuurlijk link om dat nu te zeggen. Dan gaan we uh, vragen, zijn die doelen bereikt? Ja. <laughs> uh, en, dus, ja... Een mens is, zit ingewikkelder in elkaar. En dat is natuurlijk ook de boodschap van het boek. Uh, dan het rationele gegeven. Of tenminste dan de rationele beschrijving van zo'n mens. Ja, ja. Wat u doet ook in het boek. is uh, Als het gaat om beschrijving van Ramon. Is dat u ook vertelt hoe hij leeft. En dat het feit dat er rituelen zijn. Dat er handelingen zijn. Die steeds hetzelfde zijn. Dat die heel belangrijk voor hem zijn. Beschrijf... Hij leeft van de rituelen. Ja, absoluut. Ja. En beschrijft u eens hoe dat dan vorm krijgt in zijn dag. Op het moment dat hij opstaat bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, met, met rituelen versta ik dus eigenlijk alle uh, normale ritmes... van dag, van week, van maand, van jaar... Uh, die hij kent door zijn 38-jarig bestaan hier op het Ondermaanse... en uh, waaraan hij wil voldoen. Uh, zijn gebrek is eigenlijk dat hij niet, geen alternatieven kan bedenken daarvoor. Dus als er iets onverwachts gebeurt, is hij Dan hebben we een probleem. Ja. Dan zet hij zijn voeten in het zand... Ja. En daar gaat het de tweede deel van het boek eigenlijk over. Ja, want dan dat neemt ik, u hem mee op reis. Dan neem ik hem ook mee op reis. Naar landen waar normale mensen ook al helemaal van slag van zouden ja. raken. Ja. En dat doet u hem dan toch aan? Dat doe ik hem aan. Eh... Um. Uh, maar leven is ook natuurlijk samenleven. Uh, wij moeten ons in heel veel opzichten uh, richten naar hem. Uh, maar hij, uh, ik, ik ben niet van plan om me in alles te richten naar hem. Zoals je dat ook niet bij andere kinderen doet. Veel kinderen vinden uh, zeg maar pannenkoeken, pizza en patat het lekkerste. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ze, omdat zij dat lekker vinden... alleen maar mee moet voeden. Nou, goed, dat doen we dus ook niet bij Ramon. En hij is gehandicapt. En we hebben als samenleving ook weer geleerd... dat we heel daar heel lief voor moeten zijn. Hij wordt al altijd omgeven door ontzettend veel begrip. Um, um, maar ik heb uh, uh, ook, uh, nou ja, andere doelen daarmee. Ja, ja. Theo? Ja, zijn uw andere kinderen, zijn die, voelen ze zich, uh, ja dat is een moeilijke vraag misschien, maar voelen ze zich ook achtergesteld? Of zijn ze, zijn ze uh, wel eens boos over de aandacht die hij dan krijgt? Hmm. Want vandaag las ik net ergens in de kans dat uh, een Engelse onderzoeker had uh, ontdekt dat elk gezin heeft een lievelingskind heeft. Oh, ja. uh, uh, is dat in dit geval ook het geval? Ja, nou, ik heb vier lievelingskinderen. En de ene moment uh, is, wordt die voorgetrokken, en het andere moment die. Maar daar heb geen klachten of zo? Nee, no nog niet gehad. Nee. Ja. Nee. Sterker nog, u schrijft ook in uw boek dat uw man zegt: Raymond, vo vo Raymond het, vormt het cement van het gezin. Ja, dat, dat, is, dat vond ik zelf ook een mooie uitspraak. Dat heeft de uitgever ook voorin als motto uh, opgenomen. Uh, en ik denk ook uh, dat dat waar is. In die zin uh, dat uh, de gezinnen waar een gehandicapt kind uh, leeft... Uh, moeten we meer rekening houden met hem en met elkaar hij ook met ons natuurlijk uh, dan in andere gezinnen en het is ook gewoner om uh, mensen in je midden te hebben die anders zijn dan anderen. Uh, we zijn heel snel gelijk, geneigd om in die prestatie uh, maatschappij onszelf achterna te rennen en te kiezen voor wat het beste is en het beste aan je verwachtingen voldoet mm. maar uh, du moment dat er iemand is uh, die daarin niet mee kan komen ja en hij wel gewoon uh, iemand van ons is, ja, dan is het heel gewoon om daar om, om, daar, om een stapje terug te doen. Ja. Nou kreeg u hem in de tijd dat er nog helemaal niet allerlei prenataal onderzoek werd gedaan. Hè? Tegenwoordig ja. is dat wel. Rond twintig weken krijgen vrouwen een echo. Kun je ook vaststellen of een kind uh, het syndroom van Down heeft. Had u die keuze willen hebben eigenlijk als u terugkijkt? Of kan ik u dat niet vragen? Ja, dat mag u me wel vragen. Het is uh, een vraag die mij al heel vaak gesteld is. En ik vind het heel lastig om daarop te antwoorden. Waarom? Um, omdat... Uh, omdat ik twee posities inneem. Als ik nu, uh, ik krijg nu geen kinderen meer... maar stel dat ik in verwachting raak... Uh, dan weet ik nog van in die tijd dat ik het... Uh, want bij de, uh, niet bij de tweede, maar bij de derde en vierde bestond die mogelijkheid wel. Ik heb toen een vruchtwateronderzoek laten doen. En dat ik het een groot probleem zou vinden om... mocht de uitslag negatief zijn, zoals je dat, dat noemt... Uh, om het te laten aborteren. Ja. Uh, maar dat is nu even een beetje. Want nu sta ik aan de andere kant van die lijn. En kijk ik uh, als buitenstaander op die problematiek. En dan denk ik, ja, moet je toch wel doen. Want het is, je haalt toch een, uh, een mens in het leven... Uh, die, die, die zorgen vraagt en uh, die heel veel beperkingen... Uh, niet alleen voor zichzelf oplegt, maar ook uh, voor zijn omgeving. En wat je als ouder wilt, is een aantal gelukkige kinderen... aan de samenleving afleveren. En... Uh, dat dus wel op een zelfstandige manier. En dat, dat zal hij niet kunnen. Nee. Want hij woont nog bij u thuis. Bij Ja, u bij we normaal. hebben ervoor gekozen. Ja, om u, wordt, u, u bent uh, nog uh, volop levendig. Maar u wordt natuurlijk ouder op een gegeven ja, moment. Is dat, is dat een grote zorg voor u? Uh, op het ogenblik niet. Uh, maar dat, uh, dat is wel iets wat ik in mijn achterhoofd houd. Uh, maar het is natuurlijk een slechte reden Slecht argument om op grond daarvan te beslissen om hem nu maar vast in een gezinsverhanger te huis te doen. Dat om... wilt u niet? Uh, nu niet, maar uh, uh, never say never. Ik bedoel, dat, wat er in de toekomst gebeurt, dat kan niemand weten. Nee, maar, maar heeft u het vertrouwen dat er goed voor hem gezorgd zou worden op het moment dat u er niet meer bent? Oeh. Eh... Um... Uh, dat appelleert aan een uh, situatie die vorig jaar in de krant uh, werd uh, uh, verteld... over een vrouw die uh, haar dochter, verstandelijk gehandicapte dochter... om het leven heeft gebracht, omdat die ervoor overtuigd was... Dat, die dat, uh, dat de samenleving dat niet goed zou kunnen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk slecht. Je mag mensen niet doodmaken. En uh, ik zal dat ook helemaal niet goed praten, maar ik heb er wel uh, begrip voor. Ja? Ja. U kon, u kon zich wel voorstellen dat die vrouw daartoe was gekomen? Ja. Ja. ja. ja. Maar, maar hoezo dan? Wordt er zo slecht uh, gezorgd voor mensen met het syndroom Nee, van Down? natuurlijk niet. Maar, je denkt het, uh, maar goed zorgen en goed zorgen... dat zijn twee verschillende dingen. De manier waarop de samenleving goed zegt te zorgen... Uh, voor verstandelijke gehandicapten, voor in dit geval mensen met het syndroom van Down... die niet zelfstandig door het leven kunnen gaan... dat is een manier um, die, die volgens een bepaalde beeldvorming past. En aan... Ja, wij maken onderscheid bij gewone mensen tussen verschrikkelijk veel type mensen. Maar verstandelijk gehandicapten gooien we het liefst op één hoop. Als ik op het dagverblijf kom, dan is er iemand die uh, mij de, de oren van het hoofd praat. En, maar die niet tot vijf kan tellen. Uh, mijn zoon Ramon kan tot vijftien tellen, zeg maar, maar kan niet praten. En uh, het, het het Maar dan heeft, dus niet, dan heeft u dus niet het vertrouwen dat hij goed terecht komt. Uh, maar ik weet niet hoe dat in de toekomst gaat. En er zijn wel ontwikkelingen zichtbaar. Uh, ook in de zorg van verstandelijke gehandicapten. Die veel meer rekening gaan houden met individuele verschillen. Uh, mijn zoon kent bijvoorbeeld, ondanks dat hij niet kan praten, wel de vlaggen van 80 landen. Uh, uh, toon hem een vlag en hij weet welk mm. land het is. Nou, en hij, hij wil die graag op zijn kamertje kunnen koesteren... en uh, boeken kunnen nakijken. Maar als je in een gezinsvervanger te huis in een kamertje komt... dan is daar een bed en een wastafel en dat zit. En dan moet je de rest met de goede gemeenschap in de huiskamer doorbrengen. Dat is niet wat ik denk dat mijn zoon leuk vindt. Nee, goed, begrijp ik. Het boek heet De Mongool, de moeder en de filosoof. Geschreven door Thekla Rondhuis.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 Heeft weer wielen? Eie, eien, eien, jij mag eerder rijden. Boele, boele, boele. Voel je oké? Zit je vast, geef maar vast. Rienes die rijdt mee. Hey, is het jou? Ja, Theo, waar luisteren wij nu precies naar? Uh, dit is een, uh, een lied van uh, de overheidsactie To to Drive, uh, die zegt dat je uh, met ingaan van nu als 16-jarige al je theorie-examen mag doen. Uh, dan als 16,5 jaar, dus een half jaar na je verjaardag, dan kun je gaan lessen. Vanaf je 17, dus op je 17 e verjaardag mag je al afrijden als je dat natuurlijk kunt. En dan is er een jaar dat jij mag rijden samen met iemand die... Uh, onder toeziend oog van een coach. En in dit uh, liedje is het zo dat Rines dus de jongeren oproept om dat vooral te doen. En dan zegt hij dus ook, zit je vast, geef maar gas. Rinus die rijdt mee. En Rines die gaat dus ook mee in de auto. En dat is natuurlijk in, het dus, filmpje, in het filmpje althans? Niet Rines... bij al die 16-jarigen die gaan lessen? Nee, nee niet bij, bij, ze, bij de 17-jarigen die dus een rijbewijs hebben gekregen. Nee, dat doet Rinus niet, maar hij stelt het goede voorbeeld. Ja, dat is uh, dus, uh, hier stellen zich eigenlijk twee vragen op de voorhand. En de eerste is, uh, wat vindt Rines zelf? Van wat hij doet en het andere is dat wat, wat bezielt de overheid door dit soort campagnes. Ja, nou, Rines is aan de lijn, dus die ene vraag kunnen we sowieso stellen. Rines, goedemiddag. Goedemiddag met Rines. Hallo, met Thijs van der Brink en Elsmet Rutteke zit hier ook en nog een paar mensen. Je hebt een liedje gemaakt voor de overheidscampagne om eerder achter het stuur te ja, dat mogen? Klopt. Uh, om, het, uh, om je zestiende te gaan lessen en op die zeventiende te gaan rijden met iemand, uh, met je vader in de auto. Uh, ja. klopt. En is dat al net zo'n grote hit als je andere liedjes? Ja, dat is net zo'n andere grote hit gewoon. Ja, want hij wordt vooral op internet veel bekeken, geloof ik, hè? Ja, de overheid was snel en toen zei ze, we moeten snel de jeugd bereiken en waar de jeugd naar kijkt. En hoeveel mensen hebben er al naar gekeken, weet je dat? Nou, een miljoen denk ik, bijna. Zoveel, ja. Zeg, jij bent ja, het gaat heel snel. Binnen drie dagen was het al een miljoen keer bekeken. Zo, dat gaat heel snel inderdaad. Jij bent artiest. Wat doe je in het dagelijk leven? Het dagelijks leven werkt op een werkplaats. Op een werkplaats? Ja, toen ik houdtjes vast, doe ik. Oké. Okay. Hey, en heb en nou, een weekend denkt de zanger, hè? Ja. Van Roes onder de Roes en Kiele, uh, Kiele, Kiele en al, al die andere liedjes. Ja, ja. En, en wat vind je zelf van de campagne? Nou, vind ik wel goed dat de jeugd uh, met een vader uh, lid ouderwijn. Ja, dat ze voorlopig iemand erbij hebben en niet in hun eentje op de straat op gaan? Nee, dat ze niet gelijk het rijbewijs hebben en dan denken: nou, nou ben ik alleen, nou zal ik eens even laten zien wat ik kan. Ja. Hey, en heb jij zelf een rijbewijs? Nee, dat heb ik niet. En ga je dat nog halen? Nee, ik denk het niet. Want het is veel makkelijker om het te laten rijden. Want ik kom van die optreden hartstikke moe thuis. Ja, ja. En dat wordt honderden kilometers. En dan kan je beter met iemand anders laten rijden voor de veiligheid. Ja. Nou ja, Theo Boer heeft ook een vraag aan je. Ja, ik heb een vraag. Ik ben, uh, ik ben geïnteresseerd in uh, of u zelf weet. Uh, er zijn natuurlijk mensen die zijn heel enthousiast. Ik heb op internet gelezen dat mensen zeggen van wat een prachtig nummer. Maar u weet ook dat er mensen zijn die dat helemaal niet prachtig vinden. En die dat echt belachelijk vinden. Weet u dat zelf ook? Ja, dat weet ik wel dat ze dat doen. Of? Vindt u dat erg? Nee, maak maakt me niet druk op. Um, Nee, dus, dus het leest u, die, uh, leest u die, uh, die op internet ook of uh, maakt u zich daar zelfs niet druk om? Ja, ik lees het wel, maar dan lees ik het gewoon over Engels. Ja, dat is misschien ook het slimste dan, hè? Ja, want uh, als we daar naar moeten luisteren, dan, dan komt het niet goed met de wereld. Nee, zou, precies. Zou ik, nee. Ja? Zou, zou ik nog een vraag hebben? Ja? Zou ik nog een vraag hebben, Waarom Waarom vindt u het juist goed dat de overheid met... Uw filmpje deze campagne voert. Want ze hebben natuurlijk speciaal gekozen voor u, omdat het grappig is. En, en zo vindt u. Uh, maar heb u daar wel eens een vraag bij? Waarom, waarom vragen ze mij? Nou, ik denk dat ze mij gevraagd hebben: ik heb heel snel de bereiken. Hè? Ja, ja omdat er heel Volk, veel mensen bij Maar, bereid, ja. maar de scholen bellen mij op, deze telefoon wel eens op. Je moet er gelukkig zijn dat er nog tussen komt tussen kon komen. Ja, daar hebben, hebben we inderdaad massaal gehad. Rienus, hartelijk dank dat, we, dat je even aan de lijn wilde komen. En uh, misschien zetten we de school ook wel luisteren naar dit programma. Ja, dat kan ook. Dan kunnen ze, heb je ze allemaal in één keer te pakken. Dat is net zo makkelijk. Ja, ja. want ze vallen maar overal. Ja, hey, veel succes Rienus. En uh, ik zing de versie ook in de discotheek, hè? Nou, kijk eens aan. We kunnen die ook gaan bellen. En in de kroeg? Wij maken de lijn snel vrij voor al die andere mensen ja. die jou willen. Dankjewel. Ja, je oké, bedankt voor dan. Theo, jij uh, stelde je vraag een beetje op een toon... alsof jij het geen goed plan vindt om het op deze manier te doen. Nou, ik vind Rienus een geweldige vent. Ik vind dat hij een enorm muzikaal vermogen heeft. Uh, een, een veel hogere muzikaal vermogen dan de meesten van ons. Dus ik vind het echt geweldig. Het punt is wel dat ik wel me afvraag of de overheid dan deze campagne moet voeren... Um, Waar en, zitten je bedenkingen precies? Nou, mijn bedenkingen zitten hierbij. Dat, ik vraag me wel serieus af. En dat is lastig om nu over iemand te praten... Uh, waarvoor wie ik zoveel respect heb. Maar ik vraag me wel af of hij precies doorheeft. Uh, uh, wat de mechanismen zijn die hier werken. En je maar zei hij, dat... hij heeft er toch zelf plezier in? Ja, dat zeker. En er zijn nog meer argumenten waarom je zegt. van Gewoon doen. Het levert geld op. Uh, je hebt er plezier in. Hij kan het goed. Hij krijgt de vrienden mee. Uh, het, het, het, het levert ook een bijdrage misschien. Voor een deel aan de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. doet het zeker allemaal ook. Ja, Mevrouw Rontas, hoe kijkt u daarnaar? Um, nou, als ik uh, Rines uh, zo hoor, dan uh, toont dat weer de grote variatie die er bestaat tussen mensen die wij dan etiketteren met een bepaalde handicap. Ik heb ooit eens uh, met ik filosofeer met, met kinderen in klasse. Uh, met een groep kinderen gefilosofeerd en gevraagd of je met een verstandelijke of een verstandelijk mag stemmen. En uh, nou, dat is het antwoord in eerste instantie nee. Zeker niet als die kan, niet kan de argumenten kan bedenken... Voor een bepaalde partij, om op een bepaalde partij te stemmen. Ik zeg, oké, okay, ga dan eens naar buiten kijken. Het was een buurtschool en ze kenden alle mensen die in de straat woonden. En uh, bij de... Oh ja, nou dan hadden ze toch wel bedenkingen. Want daar woonde een vrouw die aan dementeren was. En daar woonde een man die niet spoorde. En de derde daar markeerde weer wat anders aan. En dan denk ik, ja. Dus blijkbaar kunnen, zijn er een heleboel kwaliteiten... Ja. op grond waarvan we... We vinden dat mensen niet kunnen stemmen op grond waarvan we vinden dat mensen di dit niet mogen doen. Maar dan Wie probeer ik een, een versnelling aan te brengen. U zegt eigenlijk ik vind het prima dat hij dit doet. Hij kan ja. dit dus goed. Ja. Maar of het uh, geëxploiteerd moet worden, dat is weer iets wat andere vraag. Want Theo, heb jij het gevoel dat dit geëxploiteerd wordt? Uh, nou, er zijn mensen die hebben gezegd dat dit een, inderdaad een vorm van exploitatie is. Ik heb er vanochtend met een groep van 30 studenten over gehad. En er was eigenlijk, volgens mij waren er 28 van de 30... Nee, laat ik het zo zeggen, 22 van de 30 die zeiden, dat zou ik absoluut niet doen. En twee van de 30 zeiden, nou, dat is mooi. En wat zei en, jij toen? Uh, ik, ik heb gezegd dat ik dus op twee niveaus denk. Het ene niveau is, wat Rinecel doet, vind ik fantastisch. Dat is Eén, en ten tweede wat de overheid doet vind ik abject. Object? Object, vind ik object. En ik vind het om een aantal redenen vind ik dat. Namelijk uh, dat hierbij, zij gebruiken iemand die duidelijk niet precies weet wat er aan de hand is. Dat is één. Ten tweede vind ik ook een heel ander argument. Dat men kennelijk de jeugd van 16 jaar m, m, inschat dat zij het niveau hebben dat ze door dit soort filmpjes mm. uh, naar rijlessen Maar dat gaan. zou wel eens kunnen kloppen, want er wordt heel veel naar gekeken. Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. Maar ik zou nog wel meer voorbeelden weten van filmpjes waarnaar heel veel naar zou worden gekeken. Maar die ik toch liever niet aan mijn kinderen. Relatie bijvoorbeeld. Nee. En dan valt dit weer mee. kun je zeggen: Nou, het is in ieder geval beter dan dat de overheid een waarzegster inhuurt, of een blote dame. Dus ja. dan kun je zeggen: Maar het, het kijk, ook een aantal. Uh, is, een van de bezwaren is zeker dat je zegt een 16-jarige... Kijk, stel je voor dat mensen mij... Zo Heel willen, kort, je tijd is bijna okay, Probeer het te interesseren om, te, om theologie of ethiek te gaan studeren. Dan zou ik met dit filmpje zeggen, denk je dat ik, dat ik gek ben. Dus mm. uh, op bepaalde niveaus wil je niet aangesproken worden. Dus dit niveau, mensen, is kennelijk uh, laag. En dat vind, ik, dat vind ik jammer. Goed, dank. Wij gaan naar onze Dichter bij de Dag. En dat is vandaag Sander Koolwijk. Sander, goedemiddag. Je eerste keer. Voor, oh, ja. dit, uh, voor dit gedicht althans. Hoe is het je afgegaan? Stress en zweet. Nou, nee hoor. Ja? Ik denk dat het wel goed is gekomen. Nou, laat dan maar horen. Maar dat moeten jullie maar zeggen. Goed. Huis in crisistijd. Dit huis zal worden verlaten. De stoelen van Vlamingen aan walen staan nagenoeg weer recht aan tafel. Er is geen lievelingskind meer in dit huis. Er heerst rust en regelmaat. Het is nu tijd om buiten aan te vegen... met beleidsvoorbereidend werk... om rekening te kunnen houden met elkaar... voor het inbedden van regelmaat. Want bloed loopt door de straat... en er is geen land meer te vinden... en de schuld schrijft om zich heen. Zolang de voorraad strekt... zullen binnen kaarsen branden. Houd de gordijnen gesloten... maar ga naar buiten. Houd u vast in rituelen... maar zonder meer te willen weten... Wie in crisistijd zijn geestelijk vermogen af kan schakelen, zal gelukkig zijn. Dankjewel Sander. We gaan we nog even over nadenken en we zetten hem op de website. Dit is de dag.nu Ook een hartelijk woord van dank aan uh, Teklai Rondhuis en Teelboer. Als die paal een centimeter meer naar links was uh, terechtgekomen, dan was die waarschijnlijk uh, op mijn hersenstam uh, terechtgekomen. Waardoor ik uh, ja, of zwaarder gehandicapt uh, zou zijn of gewoon uh, zou zijn overleden. Ja, dat gaat over uh, Pukkelpop, waar uh, deze zomer een heftig onweer uh, losbarstte met uh, vreselijke gevolgen. Straks een reportage. Nu eerst het nieuwsoverzicht van 3 uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.